Het weer wisselend bewolkt met buien. Staat een matige wind, en langs de kust is de wind krachtig tot hard. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag ook bewolkt met buien, maar tijdelijk breekt ook even de zon door. Dan wordt het 18 graden. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie van de ANWB. Eén melding, de N33 Veendam-Eemshaven. Tussen Veendam en Mede is de weg in beide richtingen dicht. Er liggen daar namelijk bomen op de weg. Dat was de verkeersinformatie. Nu al wakker Nederland, met Kamranula en Ingeluus Stol. Goedemorgen, het is woensdag 7 september. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Het komend uur hoort u... Hoe Studio 100 erin slaagt om succesvolle jeugdseries te maken. Hoeveel kans Bouke Mollema maakt op een podiumplek in de Vuelta. En u hoort onze eigen man Wouter Zandt in Washington over de Amerikaanse verkiezingen. Maar we beginnen met iets anders... Living Skin, This is Not a Pipe en Transit Cities. Deze filmtitels zeggen u naar alle waarschijnlijkheid helemaal niets. Maar in de Arabische landen zijn het hele populaire films. Zo populair zelfs dat ze vanaf vandaag ook in Rotterdam worden vertoond... tijdens het Arab Film Festival. Maar alleen de films kijken is wat afgezaagd volgens het filmfestival. En daarom worden er vandaag ook debatten gehouden over de Arabische revolutie. Ghosh Abdel Fattah is artistiek leider van het Arab Film Festival. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Waarom een uh, filmfestival met Arabische films in Rotterdam? Ja, uh, uh, uh, Rotterdam is, is de stad van uh, uh, uh, migranten en, en een, stand, uh, uh, een, een stad waar ook uh, de internationale filmfestivalen uh, gehouden En uh, in, uh, Rotterdam is uh, zeg maar uh, de, de, de Arabische gemeenschap. Uh, uh, heeft zo'n festival nodig, maar ook uh, de, de andere Rotterdammers uh, om elkaar ook uh, uh, uh, begrip voor elkaar te hebben. Ook om elkaar door films te leren kennen. Ook om te zien wat allemaal in de Arabische wereld zich afspeelt. En, uh, en vooral uh, dit jaar is een heel bijzonder jaar voor de Arabische wereld. Voor de hele Midden-Oosten. Uh, het jaar van, van het verandering. Het jaar van uh, uh, het revolutie het jaar eigenlijk het jaar van, van de Arabische de... revolutie en dat is ook meteen het thema van het filmfestival. Ja, gelijk het thema van het filmfestival. Dat hadden we niet uh, zeg maar uh, gepland. Onze plan onze plan was vorig jaar is dat wij uh, uh, uh, zeg maar uh, onze festival uh, uh, zodanig uh, plannen dat het dat uh, uh, uh, dat het, dat het uh, tien jaar 11 september is. Uh, maar uh, de, dat, was, dat was de reden dat uh, ieder jaar had het, zeg maar, onze festival was, in juni werd uh, plaatsgevonden. En dit jaar hebben we besloten om in september, omdat 10 jaar 11 september uh, uh, uh, geweest is. Maar uh, uh, kwam de Arabische Revolutie en, da, en, en, en daar kan je niet omheen. Uh, het is zo belangrijk voor... Uh, uh, voor, uh, voor, de, voor de Arabische gemeenschap en voor de Arabische wereld. En ik denk dat de, de, de Arabische revolutie de verandering uh, brengt... Uh, de, de, de hele wereld uh, hiermee betrokken is. En even terug naar de Arabische films. Wat is nu het ja. grootste verschil tussen die Arabische films en Hollywoodfilms? Uh, het, is, het, is, het is een groot verschil. Uh, uh, het, het Arabische films, zeg maar, dat... Uh, zeg maar ieder land heeft eigen uh, artistieke uh, vorm, dus we hebben films uit Syrië, het is totaal anders dan films uit Egypte en en films uit zeg maar we hebben ook zeg maar films uit, uh, uit Tunesië of Marokko, uh, dus toch ieder ieder land heeft eigen Eigen, eigen karakter, ka, ka, ka cinema en ka film. Wie is eigenlijk, en ik, voor, voor wie is het ja, filmfestival eigenlijk bedoeld? Het filmfestival is bedoeld voor de Arabische gemeenschap en voor eigenlijk voor heel Rotterdam. Ook zeg maar de Nederlandse Rotterdammers, maar ook de Arabische Rotterdammers. Dus eigenlijk voor iedereen, vooral uit Rotterdam die mag komen. Ja, ja. Maar zijn wij bijvoorbeeld ook welkom? Wij komen dan uit Hilversum nu? Ja, jullie zijn welkom. En er is, er is zeg maar naast films over de Arabische Revolutie, er zijn allerlei thema's die die bespreken. Zeg maar, uh, um, uh, ook over kunst en cultuur. Uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben een documentaire die gaat over uh, um, uh, het, het, het, uh, het Opera House in Cairo. Mm -hmm. En we, en, en we hebben een documentaire over eigenlijk uh, de, de, de immigranten in, in, in Damascus, de, de, de, de ja. Irakse immigranten in Damaskus. En we Precies. hebben tien films over de Arabische revolutie. Zijn, tot slot, zijn de aanhangers van Gaddafi ook uh, uitgenodigd? Mochten die ook komen? Uh, ik, ik denk niet dat zij zich uh, welkom voelen, de aanhanger van Gaddafi. Uh, dat denk ik niet. Nou, dat, uh, dat wachten we dan uh, maar af. Misschien staan ze straks al voor de deur, dat weten we niet. Maar vanaf vandaag draaien dus tientallen Arabische films in het Rotterdamse theater Het Lantaarnvenster. En ja. het duurt nog tot en met zondag 11 september. Artistiek leider Roche Abdel Fattah, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Het is acht minuten over vier. Wij zijn nu al wakker van Omroep WNL op Radio 1. En onze actualiteitsdirecteur Tima Waabeke heeft al het uh, nieuws gevolgd... maar ook vooral alle tv-programma's gisteravond dat en is. alle radio-programma's uh, bekeken. Wat is jou opgevallen? Nou, gisteravond was bij het NCRV-programma altijd wat een gesprek te zien met Prinses Laurentien. En zij zei bezorgd te zijn over het verdwijnen van boekwinkels. Natuurlijk maak je je zorgen, maar je kunt ook zeggen dat het uit het straatbeeld um, boekwinkels verdwijnen is ook zorgelijk. Dus het gaat erom het totaalplaatje. Prinses Laurentien, die is uh, erevoorzitter van de vereniging Openbare Bibliotheken... en voorzitter van de stichting Lezen en Schrijven. De politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz... is vooral een militaire missie. Dat zegt minister Hille van Defensie in een interview met Vrij Nederland.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 GroenLinks-leider de Sap vindt dit niet genoeg en heeft een debat aangevraagd. Mocht er echter sprake zijn van een militaire missie is dan zou dit het einde betekenen van de missie. Dat zei ze vanavond in Nieuwsuur. Zodra zou blijken dat wat we daar willen doen, dus dat het doel van die missie... civiele politietrainingen, wederopbouwrechtsstaat, ontwikkeling van het gebied... dat dat niet meer mogelijk is omdat de omstandigheden wijzigen... Ja, dan is eh, met, met de Kamer afgesproken, kabinetkamer... dat het kabinet er dan, eh, in het uiterste geval, de stekker uittrekt. GroenLinks is dus niet blij met de uitspraak. De SP en PVV prijzen juist de opmerkingen van Hillen. Gisteravond kon er ook gelachen worden bij de tv. Bij de Wereld Door waren onder andere Tom Egberts en Mart Smeet te gast. De twee presentatoren van Studio Sport die waren het niet altijd met elkaar eens. Bijvoorbeeld over het partijkiezen bij een wedstrijd. Dus Nederland scoort uiteindelijk. We, straks uh, worden we wel wereldkampioen. Laatste minuut, Wesley Snijder. We juichen niet? Ja, Nee, als Dat, je, als je die het goed doet, nee, dan jawel. juich je niet. Nee, Dit is niet de wet wel. van Jack van Gelder, kan ik je mededelen. Nee. Maar dan hoef je nog niet te juichen. Maar Dat je is mag er. wel heel blij zijn. Ah, Vanavond is op Nederland tweede documentaire achter de schermen te zien. Hier kunt u meekijken op de redactie van Studio Sport. GHB komt op de lijst van harddrugs. Dat heeft minister Enet Schippers van Volksgezondheid dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. In NOS op drie legt ze uit waarom. We zien steeds uh, meer incidenten waarbij mensen in coma raken. En we zien ook dat steeds meer mensen zich bij de verslavingszorg melden die verslaafd zijn aan de GHB. Ze hoopt dat plaatsing op de lijst harddrugs een duidelijke waarschuwing is. Ook maakt plaatsing op de lijst voorbereidingshandelingen voor de productie van de GHB strafbaar. Roer Hermanides van de Verslavingskliniek Novadik twijfelt aan het effect van de maatregel. Uh, bij deze groep zou je kunnen zeggen, het middel is relatief nieuw. Dus op dit moment is het goed dat men een keer laat weten dat het middel risico's heeft. Maar het effect op aantallen gebruikers moet weer reëling zijn. Dat zal heel beperkt zijn. En tot zover het mediaoverzicht van de afgelopen avond en deze nacht. Straks hoort u bij Nu al wakker alles over het succes van jeugdseries. Maar nu eerst Bob Dylan met Someday Baby.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 Bob Dinnen met Someday Baby. Het is 14 minuten over vier en u luistert naar nu al wakker van Omroep BNL op Radio 1. Kijk, Inge Lou en ik zijn natuurlijk uiterst capabele interviewers. Dat heeft u al gemerkt. En dat gaat u straks ook weer horen, want we gaan straks het hebben over de jeugdseries. Maar als het aankomt op echte diepte interviews, dan halen we ons interviewkanon Jules Speksneider erbij. Vandaag spreekt hij met Paul en volgens onze informatie speelt Paul in een Hollywood blockbuster.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 Ja, ik heb die film Pulp Fiction amper gezien, ja. maar je bent inderdaad. Nou, u hebt inderdaad geen negen. Nee, geeft niks. Maar, maar wat uh, deed u dan? Wat zit achter ja, in die auto? En dan rijden ze dus naar een huis en dan gaan ze om hulp vragen. En dan uh, doet die gast open bij het huis. En dan heb je die gasten en die zegt: uh, oh, Is there a sign that says dead uh, nigger storage in front of my house? En die wilde helemaal niet helpen, weet je wel. Dat was u? Nee, nee, nee, dat was, dat was Quentin Tarantino.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 Heel interessant. Gaan we het niet verder over hebben. Dankjewel, Paul Waterstand, die zich naar binnen heeft gepraat... alsof hij een Hollywood-acteur was, maar dat uh, blijkbaar niet was. Ik verzoek nu weg te gaan of ik moet de beveiliging bellen. Nou, u hoorde, Paul Waterstand uh, die werd geïnterviewd door Jules Peksneider, Ons interviewkanon. Um, en wij gaan nu gewoon proberen om het op onze eigen manier te doen. Ja, want kan want man, als ik nou tegen jou zeg... zoep, spangas en het huis Anubis, wat, wat denk jij dan? En dan is het, volgens mij is het Zoep in Afrika, heb ik, heb ik gezien. Dat is een en film. Dat, ja, dat is een film. En Huis Anubis, dat zijn natuurlijk kinderseries, jeugdseries. Heel goed. En dat zijn ook hele bekende jeugdseries, met misschien nog wel bekendere acteurs. Maar hoe voelt het nou om een echt jeugdidool te zijn? Nou, vandaag is er een heus jeugdidool jarig. Hij speelt Spurno's Pim in de Studio 100 hitserie van het Huis Anubis. Alex Molenaar, goedemorgen. Alex, goedemorgen. Ik denk dat Alex nog ligt te slapen. Ja, of in het huis Anubis is het misschien wateroverlast. Want dat kan natuurlijk zo. Maar nou, ook is ook al de hele nacht. Hoor je ook die rare, die rare stem die er was? Um, nou, we gaan even kijken. Het huis Anubis, daar gebeuren wel vaker vreemde dingen. Ik weet dat het laatste ook een heel spannend, uh, spannend moment was dat... er een een paar mensen kwijt waren uit de serie, maar het bleek gewoon dat die uit de serie werden geschreven. Hij zou toch niet kwijt zijn op zijn eigen verjaardag? Dat lijkt me raar. Het lijkt me niet. Ik denk dat Alex heel druk is met kaartjes uitblazen... en we gaan straks gewoon weer proberen om met hem te bellen. Maar het is vandaag meer. Dus ook een sport vandaag. Ja, de climax van de ronde van Spanje nadert. Met nog vijf etappes te gaan moeten de klassementrenners alles op alles zetten... om de rode leiderstrui mee naar huis te nemen. Ja, met Bauke Mollema heeft Nederland een renner die zich in de afgelopen twee weken... als kanshebber heeft gemanifesteerd. Maar kan hij zich als outsider nog naar een podium plaatsen? Hij staat nu overigens vierde. We vragen dan Frank Brinkhuis, einddirecteur van Radio Wielerland. Goedemorgen. Goedemorgen. is onze hoop in bange dagen. Wat kunnen we van hem verwachten? Ja, nou, weinig denk ik eigenlijk nog. Het is uh, vandaag woensdag is de laatste kans voor de klassementrenners. En... Um, en het gat is toch inmiddels wel groot. Dus wat je nog kan verwachten, de overwinning zit er eigenlijk niet in. Um, het podium, hij staat nu vierde. En het gat uh, op, de, uh, op de derde plek is uh, 40 seconden. Uit mijn hoofd. En dat is uh, net iets te veel eigenlijk. Uh, aangezien morgen er nog één kans voor de klassementrenners is. Dat betekent een uh, klim van een kleine 6 ki kilometer. Met een redelijk stijgingspercentage van 18%. Dus er kunnen verschillen gemaakt worden, maar hij moet wel extreem uh, uh, boven zijn eigen niveau uitstijgen om morgen nog uh, de, het klassement over de kop te kunnen gooien. Ja, want in de vorige etappe in de bergen moest hij afhaken uiteindelijk. Dus er kwam hij toch op een minuutje achterstand binnen. Ja, het was een, uh, echt een van de meest verschrikkelijke klimmen die de die wielrenners op een lange klim van, uh, van meer dan 10 kilometer. Met stukken van uh, 23%. Procent. Uh, dat is echt. Uh, dat, dat je nog maar 6, uh, 7 kilometer per uur gaat. Of dat de profs nog maar 6, 7 kilometer per uur gaan. Dus voor, voor jou en mij is het uh, lopen op zulke stukken. Ja. En die, uh, daar, kwam, daar moest Mollema passen. Maar hij bleef wel heel stabiel. En hij verloor. Hij moest op de steile stukken moest hij passen. Uh, kritische, zeggen, kritische mensen zeggen. Hij zat misschien niet met op de goede fiets met een te zware versnelling. En als je degene zag die um, won, uh, Kobo, die draaide veel soepeler dan al zijn concurrenten. En sommigen zeggen zelfs, ja, eigenlijk won hij daardoor, door gewoon betere materiaalkeuze. Maar Mollema, die verloor die verloor, die echt wel uh, zijn klassement ook, maar hij, door de rest van de klim was hij heel stabiel en kwam hij ook nog weer knap terug. Ook al verloor hij in het eerste stukje stijl, um, dat, dat stukje 23%, daar verloor hij... De aansluiting en toen het stukje, de 13%, wat eigenlijk ook nog enorm veel is, kwam hij nog weer heel dicht bij de, de leiders. Maar ja, het, het ziet er wel goed uit. Hij, heeft echt wel, hij is echt nog wel in vorm. Maar ja, hij heeft wel een beetje verspeeld eigenlijk klas. Want, want het was toch niet genoeg? Die Spanjaard Cobo, waar je het net al over had, die is, rijdt momenteel in die rode leiders trui. Is hij nu de grootste kanshebber, of, of zijn er nog andere grote concurrenten? Nou, het lijkt er wel op dat de Cobo uh, stevig in, in zijn leiders uh, trui zit. Um, hij, ja, het is meer, de ronde is redelijk beslist um, qua etappes. Het is morgen nog een klim. En in die klim uh, die is het tekort om hele grote verschillen te maken. Nou staat hij ook maar 20 seconden voor op nummer 2. Maar hij heeft laten zien uh, afgelopen weekend... Waar, waar de beslissing eigenlijk zou vallen. Dat hij um, gewoon de beste berg op is. En daarmee... Um, is het eigenlijk wel beslist, want er is nog één etappe bergop. Er zijn daarna nog uh, wel twee bergetappes, maar die finishen niet uh, uh, in een, in een met een berg vlak voor de aankomst of, of met de aankomst bergop. Dus, dus er kan nog weinig gebeuren. En daarmee uh, maakt Kobo zichzelf wel uh, ja, erg favoriet. Er komen ook geen tijdritten meer. Het is, eigenlijk is de ronde gebeurd op de etappe van woensdag van vandaag dus na. Ja, want vandaag is dus de bergetappe van Faustino naar Peña Cabarga. Ja. En, en dus eigenlijk is, is de beslissing al gevallen dat, uh, dat de Spaanse Kobo... Uh... Ja, nou ja, het, het gat is nog heel klein. En er kan natuurlijk altijd een wielrenner kan er nog van alles gebeuren. Stel dat hij, dat hij pech krijgt voor aan het begin van de klim. Of hij faalt nog. Of, ik weet niet, dus je mag nooit zeggen dat hij gewonnen heeft. Maar het is, vandaag is de enige kans nog dat er wat kan gebeuren. En daarna zijn het, zijn het etappes voor de sprinters en de vluchters. En uh, moeten er echt wel uh, gekke streken uithalen. Want zoals vandaag, ook vandaag was er een, of uh, sorry, gisteren, was er een uh, vlakke etappe. Zoals gisteren ook was het een vlak etappe. En in die etappe um, ontstonden de waaiers. Er ging er wat mis uh, in het peloton. Uh, valpartijen hier. Uh, en de klasmiddelrenners moeten goed voorin zitten... om dan geen seconden te verliezen. Maar Kobo kwam zelfs als tiende over de streep in een massasprint zou al alert is die. Dus uh, die, uh, die laat het niet zomaar lopen. Dan nog even over een andere Nederlander. Die uh, leuke renner van Valkan ja, ja, ja, ja, Wout Poels. Ja, Wout Poels. Heel verrassend hoe hoe goed hij is. Uh, we zagen hem in de Tour. Toen werd hij ziek. Toen kon hij niks van zich laten zien. En in de voorbereiding op de Vuelta reed hij de Tour de, de Lan. Uh, Dan uh, pakte hij een etappe. Er reed hij een heel goed klassement. Op het podium. Ik geloof dat hij tweede werd. Of derde. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Maar tweede of derde reed daar, zat daar heel goed voor in. Uh, ook weer klimmetjes bergop. En hij liet zich in het begin van de Vuelta zien. Pakte, pakt al nu in totaal... Twee keer het tweede en één keer het derde. Um, zeker het stijlenwerk werk gaat hem erg goed af. Dat zagen we ook dus op die, die monstelijke klim met die stukken van 23%, procent. bleef die iedereen bij. Hij zei na afloop ook, um, ik had wel met Kobo meegekund, maar ik durfde hem niet, omdat ik niet wist wat ik kon op zo'n klim. En die jongens 23 uh, is zijn eerste serieuze uh, jaar bij de profs. Uh, maar hij rijdt nu alle grote wedstrijden mee. Zoals de Vuelta en de Tour en uh, de Amstel Gold Race. Hij, hij doet overal mee. En hij leert zijn eigen grenzen kennen. En ja, hij volgt nu met de leider zolang als hij kan. En uh, dat leefde uh, uh, afgelopen zondag. Uh, die grote zware bergetappen. Weer een Podiumplaats op een mooie tweede plek. En, uh, en hij schuift nu ook de top 10 binnen. Dus hij rijdt een hele mooie ronde en heel onbevangen. Het is ook leuk om hem om bezig te zien. Uh, hij staat er nuchter in, maar uh, ja, hij, hij, hij sluit aan en hij gaat zijn gangetje. En uh, ja, het belooft heel veel voor de toekomst. Zo hard als hij bergop rijdt, dat is echt uh, ja, bij de beste van de wereld uh, laat hij nu zien. Zijn zwakke punt is het tijdrit, maar ja, de grote rondes hebben tegenwoordig niet meer zoveel tijdritten, Dus dat, uh, dat is alleen maar zijn voordeel. Nou, we gaan, zeker, we gaan zeker nog kijken en ook naar jullie luisteren bij Radio Wielerland. Dank je wel, Frank Brinkhuis, voor je toelichting. Graag gedaan. En de laatste rit van de veld wordt aankomende zondag verreden in Madrid. Yes, het is uh, bijna twee minuten voor half vijf. En er is weer heel veel wateroverlast vannacht. Mocht u. Overlast hebben gehad of staat hij bij Veendam op weg... bijvoorbeeld naar dat prachtige plaatsje waar Bouken Mollema vandaan komt, Zuidhoorn. En is er een boom omgeweid waar u nu staat op de snelweg? Bel dan 0800-1121, 1121 Want wij zijn benieuwd hoe erg het is gesteld met de wateroverlast in Nederland. Ja, en twitteren mag ook, hashtag WNL. En dan uh, zullen wij ook onze Twitter feed in de gaten houden. Maar eerst gaan we terug naar het uh, bekende jeugdidol. Uh, Alex Molenaar is, uh, is vandaag jarig van het huis Anubis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je al een beetje wakker op je verjaardag? Uh, ja, ik ben, uh, ik ben al vrij wakker, ja. Maar ten eerste natuurlijk al van hartelijk gefeliciteerd. Ja, hartstikke bedankt. Hoeveel fanmail heb je al binnen? Um, nou, Ik had uh, stip 12 uur de eerste tweet al binnen van een, uh, een trouwe fan, ja. Echt waar? Kun je mee even voorlezen, of niet? Um, nou, er stond iets in het rand van alles in hoofdletters. Gefeliciteerd, uh, kussens uh, en de naam van de fan. Wauw. Ja. Dat heb ik nou nooit. Nou ja, ja ik, ik dus wel. Hoe, ja. hoe heb je dat gedaan? Al die fanmail. Nou ja, daar heb, ja, ik weet niet hoe ik dat gedaan heb. Ik, uh, ja, ik heb in Anubis gespeeld. en uh, wat daar speel ik nog steeds in. En uh, ja, dat, dat heb ik blijkbaar uh, goed gedaan. Maar... Ja, want uh, het huis Anubis, niet iedere luisteraar van Radio 1 die, die kijkt er denk ik naar. Waar gaat het over? Um, nou, het is een spannende uh, serie voor kinderen. Het is een soort van uh, ja, mix tussen een soap en een, uh, ja, een uh, soort van mysterie-serie. Uh, dus ik woon in huis met een paar andere uh, ja, mensen van mijn leeftijd... en uh, er gebeuren allemaal rare dingen en die moeten wij oplossen. En hoe komt het uh, dat deze serie zo'n succes is geworden, denk je? Nou, ik denk dat het kinderen heel erg aanspreekt. De, sowieso de soaplijntjes, de liefdeslijntjes, die zijn natuurlijk heel interessant voor kinderen... En uh, ja, het mysterie, dat is natuurlijk spannend. En dat, uh, ja, dat, dat lokt kinderen heel erg, uh, denk ik. Deze serie wordt gemaakt door Studio 100, Belgi een Belgisch media-gigant. Beter ook bekend van Samson en Gert en K3, Kabouter Plop. Waarom lukt het hen keer op keer om een succesvolle jeugdserie te maken? Wat is het geheim? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik, ik zou het zelf ook niet zo goed weten. Um, uh, ja, Gert Verhulst. De, de grote man achter Studio 100, die, die heeft het allemaal bedacht, dus hij zal wel een, een goed idee hebben van uh, hoe die, hij hoe die zijn zaken zijn. <laughs> nou, we gaan even terug naar jou. Als we jouw naam intypen op Google, dat hebben we even gedaan, dan krijgen we bijna 100.000 resultaten. Je staat op drinkbekers, je bent te verzamelen bij de supermarkt. Ja. Voel je je niet af en toe een beetje een, een commercieel product? Um... Ja, nou ja ik, ik sta inderdaad op heel veel producten, maar ik, ik uh, doe mijn best om me daar niet uh, door uh, ja, ja, te laten afleiden van wie ik zelf ben. Want vind je het vervelend dat, je dan, dat mensen dan uit jouw mok drinken of zo? Of wat voor gevoel krijg je daarvan? Uh, nou, het, er is toch een, een soort gevoel van, ja, toch wel trots of zo. Dus het is een heel raar soort van gewaarwording als je, als je hoofd op een, uh, op een mok staat, inderdaad. Maar het is toch een, ja, een soort van trots wel. Wat voor product zou je nog meer willen? Waar zou je het liefst met je hoofd op willen staan? Met mijn hoofd? <laughs> nou, op een heel groot uh, billboard op uh, Times Square in New York. Zo, dat is niet het minste. Nou, je bent nu 21 maar, uh, geworden. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Hoe ga ik dat? Nou, ik ben nu uh, aan het studeren. Heel hard. Op uh, uh, de Hogeschool van de Kunst uh, in Arnhem. En uh, ja, ik hoop daarna uh, door te stromen naar Amerika en daar nog een opleiding te doen. Maar dat zijn allemaal nu nog vage plannen, maar dat, dat is in principe het idee. Maar ben je niet bang dat je dan voor altijd wordt geassocieerd met... Hij komt uit het huis Anubis? Mm, nee. Nee, waarom niet? Nou ja, dat, dat is natuurlijk wel het gevaar voor iedere acteur die uh, ja, langere tijd in een bepaalde serie speelt. Maar... Ik denk, niet, ja, ik denk dat je daar niet te veel uh, op moet focussen. Ik, denk, ja, ik ben nu met een opleiding begonnen, dat gaat ook weer uh, hartstikke goed. En ja, ik denk niet dat je te veel moet letten op uh, ja, waar, waar, wat, wat andere mensen vinden van waar je in gespeeld hebt. Je bent elke keer voor elke auditie, moet je er weer vol voor gaan en dan moet je laten zien dat je het kunt. Nou, hopelijk gaan we in de toekomst nog veel meer van je horen een hele fijne verjaardag nog. Ja, dankjewel. En bedankt Alex Molenaar uit de bekende jeugdserie Het Huis ja, Anubis. Ja. Het is al half vijf geweest. Bij ons is aangeschoven onze actualiteitsredacteur Tiemen Timon met al het laatste nieuws. Het nieuwsminuutje. In een deel van Nederland heeft gisteren een officiële herfststorm gevoed. In de kop van Noord-Holland en op de Wadden kwam de windkracht net boven negen uit. Dat betekent dat er officieel sprake is van een storm. De laatste keer dat in Nederland al in september sprake was van een herfststorm... was op 21 september 2004. Inmiddels is het in het hele land droog en ook de wind is gaan liggen. De regen heeft op verschillende plekken voor ondergelopen kelder gezorgd... en ook op Twitter wordt flink geschreven over de waterschade. Staatssecretaris Steven doet volgens de meerderheid in de Tweede Kamer... te weinig om de gokverslaving te voorkomen. Als Steven niet met betere plannen komt... dan dreigen partijen de liber liberalisering van de gokmarkt dwars te bomen. PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie waren al kritisch... maar nu vindt ook het CDA dat er meer gedaan moet worden om gokverslaving Echt. tegen te gaan. TV wil onder meer dat gokken via internet gelegaliseerd wordt. Ook wil hij naast Holland Casino meer aanbieders op de markt. Een organisatie die moet toezicht houden, maar die krijgt volgens de Kamer te weinig bevoegdheden. En tot slot basisschool De Trinoom. De docenten van deze basisschool zijn boos omdat ze afgelopen donderdagavond ongewild stoond werden... na het eten van een gezamenlijke maaltijd. Gisteren was er bijeenkomst voor docenten van de basisschool... Het voorval heeft stevige impact gehad op medewerkers, zegt de directeur. En hij vat het voorval goed samen. Hij zegt, we hebben allemaal een trip gemaakt. Het Nieuwsminuutje. Dank je wel. Dank Ik denk dat die directeur dat niet helemaal zo bedoeld heeft. Ik denk het ook niet. Maar hij had het over ja. ziekenhuizen, trip en combinatie. Het is lekker dubbelzinnig. De eerste september herfstorm in zeven jaar. Wellicht heeft hij ook schade. Um, dan kunt u daarover bellen met ons. 0800-1121. Dus bel WNL 0800-1121. Ja, en er is ook al over gebeld. Er schijnt schade te zijn in Veendam. Daar horen we straks meer over. Maar eerst naar Coldplay. Speed of sound. Speed of sound van Coldplay. Het is 7 minuten over half vijf. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. En het is woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben al een tweetal voor u doorgenomen. Te beginnen met Vrij Nederland. In Vrij Nederland een verhaal over Erwin L. Beter bekend als de vaccinelichtgooier. U weet wel, die man die vorig jaar Prinsjesdag met de vaccinelicht... naar de Gouden Koets gooide, waar natuurlijk onze majesteit in zat. Wat bezielde deze mannen eigenlijk? HP-journalisten Harry Lensing en Robert van der Grint bezochten zijn geboortedorp en zijn woonplaats. De conclusie? Erwin is een doodnormale jongen die gehoord wil worden. Het Pieterbaancentrum concludeert dat Erwin L niet spoort en ontoerekeningsvatbaar is. Ook in vrij Nederland een interview met defensieminister Hans Hillen. Een interview dat gisteren al volop het nieuws haalde. De minister zegt letterlijk, ik heb voortdurend gezegd. We moeten oppassen dat we onze mooie Nederlandse gevoelens niet projecteren op de harde werkelijkheid in een oorlogsgebied. De Kamer kan wel zeggen het is een civiele missie, maar het is vooral militair. In Nederland willen we graag alleen de softe kant van zo'n expeditie zien... omdat we de wereld willen verbeteren. Maar het leven is hard en in Kunduz al helemaal. Eerder vannacht zei ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind... dat hij minder vertrouwen heeft in minister Hille na dit interview. En dan HP de tijd die probeert het raadsel Rutte te ontrafelen. Hij is Nederlands bekendste vrijgezel en onze aardigste premier sinds mensenheugenis. Maar waar blijft het grote verhaal dat Mark Rutte nodig heeft om staatsman te worden? Het advies van HP? Kom met een verhaal zonder genuanceerde argumentatie, maar met een speech waarvan de kernzinnen beklijven. Omdat ze de politicus vrijgezel en aardige P. Rutte in één klap transformeren tot de staatsman Rutte. Daarnaast een verhaal over onze correspondenten in het buitenland. HP De Tijd zetten ze allemaal op een rijtje met commentaar erbij. Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep is volgens het weekblad de beste in zijn vak. Hij krijgt vier sterren. Zijn verslag is altijd levendig en informatief. Een voortreffelijke combinatie. Hier spreekt een mens, maar tegelijkertijd een professioneel verslaggever. En tot zover de weekbladen die vandaag weer verschijnen. <klaar> Voor de jonge theatermaker is er in Nederland veel kans. Elk jaar wordt er op het Nederlands Theaterfestival namelijk een speciale prijs uitgereikt. De meest veelbelovende jonge theatermaker wint dan een bedrag van maar liefst 45.000 euro... om zijn of haar talent verder te ontwikkelen. En vandaag wordt de prijs wederom weer uitgereikt. Maar wat wordt er nu precies gedaan met al dat geld voor deze jonge regisseurs? Leen Braspenning uit Vlaanderen won in 2009 met haar voorstelling Disco Pix. Goedemorgen mevrouw Braspenning. Goedemorgen. U won twee jaar geleden die 45.000 euro. Hoe voelde dat nou om zo'n grote prijs binnen te slepen? Uh, heel goed. Ja, Wat is het eerste wat u gedaan heeft met het geld? Um, wow. In eerste instantie komt dat geld ook niet zomaar bij mij. Um, maar heb ik eigenlijk besloten om een productiehuis... waar ik reeds mee samenwerkte, om daar weer mee samen te werken... Dus dan maak je een nieuwe productie. En dat productiehuis kan dan dat geld pas opvragen. Dus het is niet dat je dat zomaar in je handen krijgt. Je krijgt er niet cash allemaal in je hand gedrukt. Nee, absoluut niet. Maar u heeft een voorstelling gemaakt. Vertel, er is meer over. Uh, ik heb een voorstelling gemaakt over vier vrouwen. Uh, die dat in een uh, fabriek werken. Een chocoladefabriek. En die voorstelling gaat eigenlijk over vrouwelijkheid en seksualiteit. Uh, omdat een prostituee... Eigenlijk twee plus twee stoppen met hun vak en in dat uh, fabriek gaan werken. En hoe kwam u op dit idee? Uh, dat zat al lang in mijn hoofd om een voorstelling te doen rond seksualiteit en het vrouw zijn. En het kader van het fabrieksleven was hier ideaal voor. Stelt u nou eens voor dat u die prijs niet had gewonnen? Was die voorstelling er dan ook nooit gekomen? Dat weet je natuurlijk nooit op voorhand. Maar die prijs geeft wel de mogelijkheid om actrices, um, ontwerpers en schrijvers gewoon professioneel te kunnen betalen. Niet ontzettend uh, meer dan normaal, maar het geeft wel de mogelijkheid om een voorstelling te maken die dat je wil maken op een... Ja, maar op alle manieren dat iedereen betaald krijgt voor, zijn, voor wat dat hij doet. En u heeft het nu over de salarissen van de spelers. Maar wat kost er ja. nu nog meer zoveel geld in zo'n theaterproductie? Ja, daar zet je de salarissen. Ze zijn echt het allergrootste budget. Uh, dus je hebt eerst de repetitieperiode en dan heb je nog eens de speelperiode waarbij dat iedereen ook moet kunnen overnachten als je overal gaat spelen, vervoer en, en de salarissen. En dat is echt je hebt ook loonkost gewoon. Hè. Het is niet als ik iemand uitbetaal, gaat er ook weer heel veel. Maar er staat gewoon van loonkost. Dus... En u won dus de prijs in 2009. Waarom heeft u deze prijs gewonnen, denkt u? Omdat de jury gelooft in mijn werk. Dat is eigenlijk de hoofdzaak. Hm. Want, waarom geloof je ze? Wat was het jurycommentaar toen de tijd? Oh, um, wacht. Ik denk dat het bijzonderste was dat ze echt nieuwsgierig waren naar uh, een nieuw werk van mij. Omdat ze een theatertaal zagen die dat voor hen wel doordacht was. En ook overkwam op een truc. Dus dat ik het over een thema kan hebben en dat dan ook wel kunnen vertellen aan een publiek dat je meegenomen wordt in mijn verhaal. En wat ik mij nu eigenlijk al de hele tijd afvraag, is de 45.000 euro al op? Ja, want een um, professionele productie... Daar gaat dat echt wel gewoon in, alleen al naar loonkosten. Dus mensen kunnen daar wel eens een verkeerd idee over hebben, met het idee dat je dat constant in je handen krijgt. En dat dat overal, ja, ik bedoel, we gaan naar bedrijfsadministratie kijken en dan kom je al vrij snel. Je kunt daar zeker iets mee, maar vanaf dat mensen daarvoor moeten werken. Uh, en dat is ook heel leuk dat je dan die mogelijkheid hebt dat je dat wel kan doen. Ja, en dat je dan al dat geld krijgt. En vandaag wordt die prijs dus weer uitgereikt. Wat wilt u nou meegeven aan de winnaar van deze, dit jaar? Oh, ik ga dan maken wat je echt ermee wil maken. Uh, het is eigenlijk, je krijgt de kans om je eigen taal nog eens te verbeteren... Uh, met kwalitatief goede middelen. Dus ga dat dan ook doen. Want die kans kreeg je niet altijd. Nou, ik hoop dat ze dit gehoord hebben. Hartstikke bedankt voor, uh, voor uw toelichting. Leen Braspenning uit Vlaanderen. En we horen nog uh, gauw van een nieuwe productie van u te horen. Ja, vandaag ja. wordt de nieuwe winnaar gekozen op het Nederlands Theaterfestival. Dit prijs wordt uitgereikt in de stad Schouwburg van Amsterdam. Heeft u altijd antwoord gewild op al uw vragen? En kent u dat gevoel dat je een vraag hebt, maar gewoon niet weet aan wie je deze moet stellen? Nou, onze verslaggever Cecile van der Grift die heeft dat wel heel erg vaak. Zij vraagt zich van alles af en gaat voor ons op zoek naar de antwoorden. Als je door Nederland reist, kom je ontzettend veel windmolens tegen. En wat mij onlangs opviel, was dat alle windmolens tegen de klok indraaien. Ik vind dit apart, omdat de wind natuurlijk altijd van een andere kant kan komen. Daarom vraag ik me af, waarom draaien alle windmolens linksom? Ik denk dat het meer energie oplevert. Omdat de wind altijd van uh, de andere kant komt. Omdat volgens mij meestal de wind uit het oosten komt. Uh, ik denk gewoon uh, dat de, die wind zo blaast dat ze gewoon die kant op draaien, denk ik. Omdat die, die, die bladeren die zitten zo schuin die kant op. Ik denk dat dat te maken heeft met de manier waarop uh, dat energie oplevert. Ja, omdat die, die wind die blaast zo tegenaan dat die, ja, dat die gewoon zo omdraait. Hele goede vraag. <laughs> Geen idee geen idee. Omdat de wind het vaak uit die kant komt? De wind komt niet altijd van links. Dus het zal wel met uh, hoe de windmolen zelf in elkaar zitten. Nou, de wind kan natuurlijk verschillende kanten op draaien, dus dat denk ik niet. Dat is altijd met de techniek te maken hebben. Ik. ik heb geen idee. Het is nog vroeg ik, uh, uh, waarom draaien? Omdat ze niet rechtsom omgaan. omdat ze uh, beter is voor het milieu of zo. Dat doen ze volgens mij toch niet, aan van de winter? Tja, omdat ze door een linkskabinet zijn uh, aangeschaft. Ik ben onderweg naar de vereniging de Hollandse Molen. Ik heb hier een afspraak met molenbiotopen Mark Ravensloot. Hopelijk heeft hij antwoord op mijn vraag. Inmiddels ben ik aangekomen bij de vereniging Hollandse Molen... en aangeschoven bij Mark Ravensloot. Mark, waarom draaien molens altijd linksom? Uh, nou, de... de... Uh, authentieke mols die draaien linksom... omdat dat uh, gunstiger is uh, vanwege de draaiing van de aarde en de draaiing van de wind. Op het moment dat de wind toeneemt, dan uh, draait die, uh, de wind eigenlijk ook rechtsom... En uh, voor het uh, wiekenkruis heb je een constante gang nodig. En op het moment dat die uh, rechts omdraait, dan uh, is dat gunstiger, want dan blijft de molen hetzelfde toerental draaien. Zou het hekwerk aan de andere kant zitten, uh, dan zou die uh, versnellen. En dat is wat je niet wil, want je wilt uh, bij het uh, vermalen van graan wil je een zo constant mogelijke gang hebben. Er zijn nog meer theorieën. Uh, een tweede theorie is dat uh, bomen die groeien met het licht mee. Dus uh, van oost naar west trekt het licht. Dus bomen groeien op die manier mee. En op het moment uh, dat uh, ja, uh, voor, voor de toepassing in de molen... voor de wiekenas werd ook een, een boom gebruikt. En op het moment dat je dan uh, dezelfde richting... Uh, toepast dan dat de boom uh, groeit, uh, ja, versterk je eigenlijk de constructie. Terwijl op het moment dat je dat uh, niet zou doen, zou je uh, de hele structuur van de boom uit elkaar draaien... en zou de uh, toepassing minder sterk zijn. Een laatste... Um de theorie is dat uh, de molens zijn geëvolueerd uit uh, handmolens en uh, de meest logische draairichting is voor een rechtshandige uh, linksom. En uh, wil je dat bereiken, dan moet je molen ook uh, linksom draaien. Dus dat is de, uh, een derde theorie. Die, alle drie theorieën kunnen waar zijn. Uh, de eerste lijkt de meest logische, maar het kan ook zijn dat ze los van elkaar uh, ja, uh, zijn uh, ontstaan en toegepast. Wat ik het gekke vind is dat eigenlijk in, alleen in Nederland de molens linksom draaien, maar in het buitenland draaien ze ook rechtsom. Waarom is dat dan? In Nederland heb je uh, heel veel verschillende weertypes die elkaar in, uh, in snel tempo opvolgen. Uh, dus daar heb je ook uh, ja, snel uh, fluctuaties in windsterkte. Dus daar is het relevant. In het buitenland, uh, pak een beetje Spanje of Portugal... daar heb je een hele constante wind uit een bepaalde richting. En dan maakt het niet uit uh, welke kant de molen opdraait. Want dan heb je uh, dat, uh, die fluctuaties die heb je gewoon niet. Ik had het niet verwacht, maar er is dus toch een logische verklaring... waarom de molens in Nederland linksom draaien en in de rest van de landen niet. Als je nou ook een vraag die je zelf niet durft te stellen, laat het ons weten. Wij sturen ween als Cecile van der Grift op pad. En na deze plaats gaan we naar de Holland-Amerika-lijn. Want daar is morgen een, een belangrijk debat waar Obama niet bij mag zijn. Daar horen we straks alles over. Maar eerst gaan we naar You Somebody van de Kings of Leon Op Nu Al Wakker op Radio 1. Straks meer en daarna, het volgende uur, ook meer op Radio 1. I've been painted faces through the places I can't reach You know that I could use somebody You know that I could use somebody Someone like you You Somebody van de Kings of Lee en op Radio 1. En dan gaan we nu over naar onze vaste rubriek. De Holland-Amerika-lijn met Wouter Zantingen. Ja, en in, in dit nieuwe seizoen van Nu al wakker van OnVNL bellen we voortaan elke week met onze eigen expert op het gebied van Amerikaanse presidentsverkiezingen. Vandaag is het voor de Republikeinen een belangrijke dag. Het is tijd voor het GOP-debat... waarbij alle Republikeinse kandidaten met elkaar in debat zullen gaan... President Obama zou vanavond eerst een speech houden, maar dat gaat niet meer door. Onze verkiezingsexpert Wouter Zantingen zit in Washington. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Als eerste even over Obama. Waarom gaat hij nu toch niet speechen vanavond? Nou, Obama is al weken een grote speeches aan te kondigen over het, het belangrijkste onderwerp dat hij op dit moment speelt. En uh, het nummer één verkiezingsthema, banen. Nou, Obama wil deze speech gaan geven het congres. En dan is het ritueel dat hij dan toestemming moet vragen aan het leider van het congres, de republikein Bainer... Of hij dan mag uh, langskomen om dat daar dan te doen. Nou, nu voor de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis heeft de leider van de congres dit dus geweigerd. Want uh, Bainer is namelijk boos omdat Obama de speech wilde houden op precies hetzelfde tijdstip als ja, dat de Republikeinen een debat gingen houden in Californië. En hij verdacht aan Obama ervan dat hij dit uh, debat wilde overschaduwen. En dan hebben ze heel erg over uh, heen en weer onderhandeld en Obama heeft uiteindelijk zijn speech dus naar, morgen veraf, naar donderdag geplaatst. Denk je ook dat Obama expres op woensdagavond wilde speechen? Ja, ik, ik weet het niet. Het lijkt mij eigenlijk dat het een uh, omgambigheidje was. En dat ze, uh, wat, wat je wel erin ziet, dat er gewoon kwaad bloed zit bij beide. Dat ze elkaar gewoon niet meer vertrouwen. Na al die kwesties die dit jaar hebben gespeeld met het, uh, het, het limiet van, uh, van de debtors, waar ze daar steeds over uh, discussieerden. Ja, en ze vertrouwen elkaar gewoon niet meer. Dat de GOP-debat, wat houdt het eigenlijk in? Ja, dit zijn dus uh, uh, voorverkiezingen binnen de Republikeinse Partij. Dus dan gaan ze kijken naar wie... ...gaat er straks tegen Obama uh, spelen. En uh, nou, het gaat er dus vooral om dat ja, de conservatieve basis binnen de partij... Uh, dat, ja, ...die moet vinden dat zij goed genoeg hun standpunten vertegenwoordigen. Dus wat je kan verwachten is dat uh, iedereen elkaar probeert te gaan toppen... ...met ja, hoe erg ze dan niet tegen abortus zijn... Ja, ...wie het uh, nieuwe gezondheidsstelsel van Obama het slecht vindt... ...en uh, wie de grootste krachtterm kan vinden om uh, duidelijk te maken... ...dat uh, ze de belasting absoluut niet zullen volgen. Nou, je had het over de belastingen. Als, als ze morgen nu bijvoorbeeld, of vandaag bedoel ik, in het debat beweren dat ze die niet zullen verhogen. In hoeverre kunnen ze daar dan nog later van afwijken? Want dat willen ze dus eigenlijk vaak wel, toch? Ja, dat is uh, wel... Zo zit dat een het Amerikaanse systeem in elkaar. Dat, tijdens de voorverkiezingen ben je heel erg extreem. Maar tijdens de echte verkiezingen, dan moet je heel erg aan opschuiven. Want dan moet je opeens door uh, normale Amerikanen ook uh, goed gevonden worden. Dus ja, wat er uh, dan gebeurt is dat... Uh, uh, allemaal eufamismes gaan gebruiken, zoals uh, tax reform. Dan gaan ze dus de belasting hervormen, vormen om uiteindelijk toch te doen wat ze eerst zeggen uh, niet te willen. En um, het, uh, laten we even doorgaan nemen met wie, wie er straks allemaal vandaag in het debat gaan. Dat zijn onder andere uh, de Texasse kandidaat Rick Perry en de gouverneur Mitt Romney uit Massachusetts. Um, hoe gaat dat debat lopen, denk je? Ja, Rick Perry en Mitt Romney die vertegenwoordigden de, de twee belangrijkste vleugels binnen de Republikeinse Partij... Meestal gaan die goed samen, maar soms botsen die, uh, die flink. En Rick Perry is eigenlijk het uh, ja, CDA, SGP binnen de Republikeinse Partij. Hij is een evangelistische Texaan en hij vindt uh, sociale issues heel erg belangrijk. Nou, Romney is meer de VVD'er. Hij komt uit het uh, noorden van Amerika en op sociaal gebied is hij veel gematigder. Uh, hij is echt een zakenman. En hij heeft bijvoorbeeld in uh, de staat Massachusetts, waar hij gouverneur was, een gezondheidssysteem ingevoerd dat verdacht veel op Obama-keren lijkt. Maar, die, maar Romney is natuurlijk ook gewoon heel gelovig, want dat zijn al die kandidaten. Dat ja, klopt. Uh, maar hij vindt, ook al uh, zegt hij dat, nu, uh, dat, uh, dat hij uh, abortus al wel heel erg uh, erg vindt, maar uh, tijdens andere verkiezingen is wel gebleken dat hij, ja, dat, dat vindt hij dat mensen dat zelf uit moeten maken. En, en hoe, die, er is natuurlijk die twee, Rick Perry en uh, Mitt Romney, die, die strijden ook heel erg tegen elkaar. Dat zijn wel echt twee, de twee belangrijkste kandidaten van de Republikeinen. Hoe is die strijd tussen die twee ontstaan? Um, nou, die strijd is ontstaan omdat ze, Ja, het zijn hele andere karakters. Ze, ze mogen elkaar helemaal niet. Het is een hele andere stijl van, van leiderschap. Uh, de geloven zijn anders. Er is een Mormon versus een evangelist. Eén ja, komt uit, uh, uit het noorden, één uit het zuiden. Uh, het botst gewoon op, op hele verschillende manieren. En inderdaad, ze vertegenwoordigen een hele andere stromen binnen de partijen, die, die uh, soms ja, niet met elkaar in kan. En welke van de twee heeft nu de voorkeur van het volk? Um, nou, dat, dat wordt uh, lastig. Rick Perry um, die zou het, uh, die doet het waarschijnlijk goed thuis de voorverkiezingen in de Republikeinse Partij. Hij is echt conservatief op de issues die zij nu belangrijk vinden. Uh, maar is een hele doelen later komt hij echt overigens George Bush uh, de Tweede. En ja, de gewone Amerikanen, ja, die zien dat nog niet echt zitten. Dus tijdens de echte verkiezingen wordt het heel lastig van hem. Romney aan de andere kant, die heeft het heel lastig tijdens de voorverkiezingen. Uh, omdat hij uh, ja, niet als conservatief genoeg wordt gezien, maar tijdens de echte verkiezingen, ja, dan, uh, ja, dan zou hij uh, misschien wel veel sterker zijn. Um, Perry, die, uh, is hij er vanavond ook bij, bij het debat? Uiteindelijk wel. Hij zei eerst van niet, want er zijn namelijk uh, flinke bosbranden in Texas. En hij is uh, daarheen gevlogen om, ja, om daarbij te zijn. Uh, uiteindelijk heeft hij nu gezegd dat hij er toch op tijd bij kan zijn bij het debat van morgen. Uh, dat moest ook eigenlijk wel, omdat het inderdaad betreft Sam en Romney zou gaan. En uh, uh, ja, het was wel belangrijk dat, uh, dat hij daarbij ging zijn. Nou, en we hadden het vorige week over Michelle Bachman. Zal zij nog verschijnen vandaag? Ja, ze is er ook bij. Uh, zij heeft alleen is alleen, uh, ja, haar partij, of haar campagne is eigenlijk wel uh, flink aan het mislopen nu. Haar, haar campagne-manager is, uh, is weggegaan. Uh, hij, zei, nou, hij zegt nu ook dat de race eigenlijk vooral nu nog is tussen Rick Perry en Mitt Romney. Ja, en ook na het stapelen van Blunder op Blunder in de afgelopen weken, we hebben het er vorige week nog over gehad, dat uh, zij een orkaan en een, een aardbeving doen als een straf van god, dat uh, ja, zijn haar kansen waarschijnlijk toch wel uh, redelijk verkeken op de moment. Dus zij heeft überhaupt geen kans meer op de, op de verkiezingen, denk je? Op de voorverkiezingen? Nou ja, het, het moet vreemd lopen als het zo is. Op dit moment uh, denken de kenners dat het vooral gaat worden tussen uh, Rick Barry en Romney. Maar ja, het zijn verkiezingen. en uh, het, het gaat uiteindelijk om het volk, dus, uh, er kan van alles gebeuren. Nou, volgende week uh, krijgen we weer een nieuwe verkiezingsupdate van jou. Bedankt, onze verkiezingsexpert Wouter Zantingen. En uh, volgende ja. week ben je er weer met het laatste nieuws uit Washington. Ja, het eerste uur van nu al wakker en het derde uur van WNL in de nacht van dinsdag of woensdag zit er bijna op. In ieder geval luistert Peter Huigen. Hij vindt dat wij dorpsomroepachtig radio maken met WNL. Zowel avondspits vanuit Capelle aan de IJssel tegenwoordig als ons programma midden in de nacht. En straks hebben we VVD-Kamerlid Ingrid de in de studio. En zij komt met ons praten over... Zij heeft net een reisje gemaakt, man, naar Kenia. Zometeen alles daarover, maar eerst het journaal van vijf uur. Voor Wakker Nederland, omroep WNL.